Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Tilburg is het dak van een transportbedrijf ingestort. Gisteravond zakte een deel van dat dak al in, waardoor de muren gingen scheuren. De boel is toen al afgesloten, zodat er niemand meer bij kon. Ook op andere plekken in Brabant zijn sporthallen uit voorzorg gesloten... door sneeuw op het dak. KLM annuleert morgen vast 80 vluchten op Schiphol vanwege het winterweer. Het is al de hele week een chaos op de luchthaven. En de vraag reis nu of Schiphol moet investeren in betere wintermaatregelen. Maar... Die kosten daarvan ja, die zullen uiteindelijk in die ticketprijs worden uh, doorberekend. Ja, en ook dat vinden consumenten niet fijn. Dus het is een, feitelijk een keuze tussen kwaden. Ja, dat zegt een luchtvaartdeskundige bij de NOS. Het Rode Kruis haalt intussen alles uit de kast... om alle daklozen vannacht in een opvang onder te brengen. Met dit weer is het namelijk levensgevaarlijk om buiten te slapen... zegt een woordvoerder. In Amsterdam is van een sporthal een noodopvang gemaakt... omdat de gewone opvang al vol zit. En Iran probeert de demonstraties daar de kop in te drukken... door het internet overal uit te zetten, ook in de hoofdstad Teheran. De demonstranten maken namelijk online afspraken met elkaar. Ze gaan nu al elf dagen oprijden straat op om te protesteren... tegen de hoge prijzen en de regering. Er zouden al 45 demonstranten gedood zijn door de politie. Het weer dan nog. Het gaat vannacht dus weer flink sneeuw in het noorden... en ook hard waaien. Daarom geldt daar vanaf 12 uur code oranje. Morgenmiddag gaat het in het hele land sneeuwen... en dan is het 0 tot 4 graden. En tot zover het 538 nieuws.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 De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. in leuk. Zo meteen de quiz over vandaag maak je dus kans op 100 euro. En ook de nieuws van Ed Sheeran onderweg, die heet Skeletons. Radio 538. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from falling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 Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Bas en Dylan presenteren... de quiz over vandaag. of nou ja, iedere dag eigenlijk, en dan maak je kans op 100 euro. En op donderdag, daar wilde ik natuurlijk met mevrouw... maak je dan kans op die 100 euro als je de weekwinnaar bent. dan betekent dat je de meeste vragen goed hebt beantwoord in die week. Je krijgt zo meteen 90 seconden over de dag die vandaag was. Uh, en een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je een paswoord uh, verzint, dan kan je lekker snel door naar de volgende vraag. Ja, zeker. En uh, aan de telefoon is Jeffrey. Ja, hi, goeiedag. Ja, hi, goeiedag. Hallo. Ja. Uh, heb je een beetje het nieuws in de gaten gehouden? Nou ja, vandaag wat iets iets minder, oh, okay. maar ik ga gewoon met uh, volle, volle zekerheid tegen Jan houden. Ik vind, het, ik vind het mooi dat, uh, Jeffrey, jij hebt, jij, hebt het, jij hebt het gevoel wat denk ik bijna elke vaste luisteraar van de, uh, van de avondshow heeft, uh, dat je altijd luistert en denkt bij jezelf, dat kan ik beter. Ja, ja, dat klopt zeker. <laughs> ja, ja, ja, ja nou, ik ben heel benieuwd. Wat is je paswoord uh, trouwens? Wel goed om te weten ook nog. Ja, ik uh, denk, uh, ik ga voor LAMP. Lamp. Ja, okay. heel Lam. mooi. Die, die, die 15 punten van Isabella van maandag is wel. Dat is wel Die is lastig. pittig hoor. Dan moet je, echt, je moet echt je best doen. Maar Jeffrey, wij beloven je. Isabella ja, zit man. sowieso ook te luisteren. Want die kan zometeen gewoon 100 euro winnen. Als jij er niet overheen gaat. Uh, ja, zeg maar, wij gaan ons best doen. Jij gaat je best doen. We gaan er echt voor. Als jij zegt go. Of moeten we die kwartier. Nou, Wat is de hoogte van Japan? Ja, dat moeten we ook nog weten. Uh, ja, ja, nee. De hoogte van Japan, dat is Tokio. Ja, nee, dat is goed. Ja, goed okay, ja, nou, als jij zegt uh, go, dan gaan we beginnen. Nou, let's go. Lola Jong keert na maanden weer terug op het podium... na afwezigheid door gezondheidsproblemen. Wat is haar grootste hit? Sorry, ik hoor het niet. Lola Jong. Lola Jong, de lamp. de PSV al een spandoek laten bedrukken... met de verkeerde spelling van de club. Wat is de juiste spelling van de club? PSV. Suzanne Schulting mag toch mee naar de Olympische Spelen in Milaan. In welk land uh, zijn de Spelen? Italië. De minutenwijzen van de Domtoren in Utrecht is naar beneden gevallen. Hoeveel seconden zitten er in één minuut? 60. Kandidaat Jeffrey heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Lamp. Bruno Mars komt in juli naar Nederland. Hij gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. In welke stad staat deze zaal? Amsterdam. Uh, in Hilversum zijn koeien met een schrik vrijgekomen... nadat de schuur waar ze in stonden instortte. Welke drank geven koeien? Melk. Reality-ster Harry Snijders is vervolgd voor productie en handel in harddrugs. Door welke reality-serie werd hij bekend? Ik hoor het weer niet, uh, Paul en lamp. Morgen gaat de auto van het nieuwe Formule 1-team van Audi voor het eerst de baan op. Wie was afgelopen jaar wereldkampioen in Formule 1? De Norris. Ombezoek, jouw onderzoek laat zien dat de wolf vrijelijk door het Nederlandse landschap loopt. Hoeveel geitjes zijn er in het bekende sprookje over de wolf? Zeven. In 2025 werd de finale van het Eurovisie Songfestival het meest bekeken op tv. Wie deed er voor Nederland mee? Uh, lamp. KLM -Ah. -Ah. zal morgen wederom vluchten vanwege het slechte weer. Waarvoor staat KLM? Koninklijke luchtvaart. Koninklijke ne -Well Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Ja. De informatie ging vandaag verder op de heij in Hilversum. Welke partij kreeg de meeste stemmen bij de afgelopen verkiezingen? Dat is goed. Ja, Go. Het ging best goed, toch? Ja. Het, ging, het ging heel goed. Ja, je je ja. verstond het een paar keer niet. Ja, nee, een paar keer de De de, de... En dan daar ging het hele verhaal om. Dat hoorde ik oh, net niet. Wat, wat ja, op dit moment bovenaan. Isabella, zij had er uh, 15 goed. Eva, jij hebt meegeteld, is Jeffrey daar overheen? Helaas niet, Jeffrey. Ah. Maar je had er wel 10 goed. Je zit in de dubbele cijfers, dus niks om je ah, voor te schamen. Ik bedoel, de, de, dat zijn echt cijfers waar je normaal gesproken echt wel een week mee, kan, uh, mee kan winnen. Maar Isabella was zo gigantisch goed. Zij wint 100 euro en Jeffrey, jij krijgt een vijfde dag nou, helemaal goed. Leuk, dankjewel. Doei, Isabella. Hoi, hoi, hoi. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dilon Boet. Aha. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De show, het is de nummer.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 en Starships. Ik wil geen boodschappen doen vanmiddag. Er was een stroomstoring bij mijn lokale supermarkt. Dus, uh, nou ja, prima. Ik heb gewoon eruit, iets uit de la, onderuit de la gegeten. Maar ik had het in mijn, uh, in mijn verhaal <lacht> gezet. Lekker jacks. Ik ja. ja, nee, vind me, ik echt een onder de laag Ja, dat ligt echt product. onderop. Melba, het is Melba toast geworden. Oh, dus het ja. Zat, ja, aardige ja, debuut. Dat zijn, als in... Dat ja, dat zijn die... Die, die harde die ja, oh ja. Maar Jongens, we dwalen af van het ding waar ik heen wilde. Ik had het in mijn verhaal gezet. Welke ik altijd Nee, ik had het in mijn verhaal gezet. Even serieus. Ik had het in mijn verhaal gezet op Instagram. En toen kreeg ik van een klokkenluider van de Albert Heijn. Kreeg ik een foto door. met wat die Albert Heijn dus allemaal weg heeft moeten gooien. Zeg maar Door die Hoe ja. lang heeft dit geduurd? Nou ja, sinds gistermiddag al. Dus dat is ah, langer, langer dan een dag. Dus je mag dat natuurlijk niet meer verkopen. En je weet, die en hebben toch je... ook wel een aggregaat staan? Of zo? Nee, dit ja, is nee, helemaal niks. Dus die winkel, zat, die winkel was dicht. Alles was uit. En al die voorraden en zo. Maar je moet je dus voorstellen. je, je ziet wel een supermarkt voor je. Je komt binnen, aardappelen, groenten. al het vlees, vischap. Uh, kazen, beleg, alles, melk, yoghurt, kwark, boter, uh, alle yoghurtjes, dingetjes. 107.690 euro hebben ze weg kunnen gooien. Dit maar dit gaat gang? toch dan wel naar, naar een, naar een ja, voedselbank maar. of zo? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ja, je kan ook dingen die, die helemaal warm zijn geworden... vleeswaren nee, zo, nee. kan je niet weggeven. Nee, maar zeker, in ieder geval de bakkie humus, weet ik veel wat... Dat, je ja. al, dat kan toch wel... Nou, nou, nou. nou al, kon, al ik drie weken geen vreed, dan nam ik nog geen hummus aan. <lacht> ja.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 Veel van je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 5, 3, Iemand zegt, uh, hi hoor, net jullie gesprekken over de voedselverspilling. Was uh, het verhaal dat die Albert Heijn hier in hem ruim een ton aan dingen weg had gegooid... omdat er al ja, meer dan 24 uur geen stroom was. Mijn vader is chauffeur bij een andere supermarkt... en ik kan bevestigen dat al die producten helaas simpelweg weggegooid worden. Containers vol. Als het lang buiten de koeling is geweest, kunnen ze niet garanderen dat dat nog goed is. Dus om gezeur dan te voorkomen gaat het allemaal weg. En ook het personeel mag niks pakken, want als je het pakt uit de vuilnisbak of uit de container... krijg je gewoon op staande voet ontslag. Nou, sorry, maar dat ik vind dat waar. Mel met zeg maar. Ja, ik wil niet uh, de wereldorde uh, erbij pakken. Maar dan zitten er in Gaza mensen. Nog, die zouden zo graag een broodje willen. En wij, als het even buiten de koeling is geweest, moeten het allemaal uh, de prullenbak in. Ja, dat ja, vind ja, toch wel dood, heftig. Ja, als je natuurlijk uh, ja, zeg maar bijvoorbeeld kip of weet ik veel wat, of vleesproducten, als dat drie, nee, maar kijk, als dat drie uur buiten de koelkast is geweest, of, of twee uur, ja dan is het eigenlijk al, eigenlijk al niet 100% veilig. Ja, en dan, nee, ik snap dat je, het goed is. Het, het is ook goed om... is er niet aan branden, nou ja, En, uh, ik denk, er zijn ongetwijfeld ook regels over wat je dan wel en niet aan je personeel mag geven. Dus waarschijnlijk als jij allemaal producten aan je personeel meegeeft, is het gewoon verkapt loon. Uh, ja. dus, en als iedereen dat doet, en het gaat echt om 107.000 euro, ja, ja. ja, dan is het gewoon verkapt loon, denk ik. Dus dan kan het ook weer niet. Dus dat zal ja. We wel mee te maken hebben. Overigens was er iemand anders die zei, ik ben een uh, supermarktmanager en uh, dat wordt allemaal verzekerd. Ja, dus dus we, nou, we hoeven ons niet zorgen te maken over Aholt, jongens. Nee, nee. Oh, gelukkig, want dat, dat vond ik nog uh, wel het ergste. Ja, ja, ja. het is, oh, het ben is ben niet, niet dat Jeroen je van Koningsbrug ergens in de hoek zit te huilen. Uh, nee, Jeroen van Koningsbrug die heeft gewoon zijn huis in Spanje nog steeds gewoon af kunnen betalen. Ah, Geen probleem. God. Het uh, uh, is de avondshow, wij zijn Bas en Dillen. Net zo meteen het nieuws van de Nou, wat het betekent als iemand heel vaak knippert met de ogen als jij een verhaal aan het vertellen bent. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. There we go.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 Martin Gerrits en Matt. Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over ontdekkingen in de psychologie. Nou, hoe weet je nou eigenlijk of iemand echt naar je luistert als jij een verhaal aan het vertellen bent? Uh, wetenschappers zeggen er zijn een paar dingen waar je dat aan kan zien: namelijk de obvious: iemand kijkt je aan maar staat niet te staren. Uh, zijn schouders zijn naar jou gericht en ze spiegelen een beetje je houding. Dat betekent dat ze helemaal meegaan in je verhaal. En knippert iemand nou, opvallend vaak, als jij iets aan het vertellen bent... dan kan dat betekenen dat ze niet helemaal begrijpen wat je zegt. Oh. Het dringt niet helemaal door. Oh, is dat het? En hoe vaker de knipper, hoe slechter het te begrijpen is, zeggen de onderzoekers. Ik heb het wel dat ik bij, bij sommige mensen het idee heb dat ik... Dat ik meer knipper. Dus misschien dat dat. Daar... Maar was het je nooit opgevallen nee. dat je die mensen dan niet begreep? Geen patroon. Nee. nee ik heb, kan ook nu niet. Ik zou niet kunnen zeggen: van ja, oh ja dan ligt het daar aan. Dus gewoon... Hebben jullie soms het gevoel dat mensen afdwalen als jullie wat vertellen? Nee, ik ben degene die afdwaalt. Ik kan, echt, ik kan echt met iemand in gesprek zitten, ik, gewoon één op één. En, dan, en dan, ik, dan kijk ik naar buiten en dan ben ik gewoon, gewoon zo, uh -huh. zo... Dan ben ik gewoon uit het gesprek. Ja, en, dan, en dan denk ik, ik, ik, ik moet, mensen moeten tegen mij... Dat is echt heel erg, een hele vervelende kwaal. Mensen moeten echt twee keer, drie keer soms herhalen wat ze zeggen. Omdat ik zei, sorry, ik was eventjes uitgedoen. En Maar, maar hoe, is dat dan desinteresse? Of? Nee, het is geen desinteresse. Gewoon, uh, ik, ik denk aan honderd dingen tegelijk. Maar ik ben een man, dus ik kan maar één ding tegelijk. Oh, ja. Een hele vervelende... Uh, um, hele yeah. vervelende trek is wel echt een red flag. is dat uh, een, is red, een flag? Flag. red flag, ja. Een ja. red flag, ja. Nee, ik kan niet goed luisteren. Ik ben, uh, tenminste, ik kan goed luisteren. Maar ja, uh, uh, het, uh, je het moet, alleen alleen moet, uh, moet alleen in drie keer. <laughs> <hijen>, drie keer. Ja. Ja. Of, of verteld zijn door jezelf, dat kan ook. Sorry, dat, ik denk dat jij goed naar jezelf zou kunnen luisteren. Ik nee, ik vergeet ook dat ik, wat ik al verteld heb. Ah ja, dat klopt. Maar dat is jij vertelt wel veel. Dus dat. Ja. Is, ja. dat bij, ja. bij, bij, mijn vriendin is zeg maar in, in tegenstelling tot, tot ik... iemand die alles onthoudt. Ja. Maar, echt, maar echt alles onthoudt. Integnerend mm. wel. Dus, als ik, dus als, ik, als ik met mijn vriendin ergens uh, wat zit te eten... en ik begin aan een verhaal, zeg ik, ja, heb je al verteld. En dat, dat gewoon drie, vier keer op een avond. Ik begin gewoon te hullen. Dat is zo erg, ja. Ja. Ik, ja, weet niet maar, meer, ik heb het bij jou soms ook wel het idee: jij ja, zit die sluis gewoon open. Het maakt niet uit wie er is of, of wat je zegt. Als je maar lekker kan praten. Als er maar geluid uitkomt. Als ja. maar ja. lekker geluid maken. Ja, het is wel echt zo. Ja. Daar word ik voor betaald ook. Ja. Ja. Ja. Uh, dit was het. Da ik zou het graag hierbij laten. Oh, Oké, okay. dan ja. nou doen we het zo. I'll smile,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 En Daphne natuurlijk een appje via de app van vj Die zegt, het uh, is iets te vroeg voor after midnight. Maar ik ga naar bedje. Hopelijk kan Eva een beetje slapen. Want uh, ik lag altijd wakker de nacht voor mijn kinderfeestje. Nou, ik, ik heb ook gezonde kriebels in de buik wel hoor, ja. Dus uh, je bent daar niet alleen in. Eva is uh, vandaag jarig. En ze heeft vandaag van ons een cadeautje gehad. Dat ja. is namelijk dat we morgen een kinderfeestje voor haar gaan organiseren. Ja, stille Gaat wens. Ja, is een stille wens van Eva. Om weer een beetje kind te zijn. Hè? Dat krijg je als de jaren een beetje gaan tellen. Dan word je langzaam weer... Oh uh, nou ze op. Je begint in de luiers. En hoe ouder je wordt, ga je zo langzaam weer de luiers in. Eva ja. uh, ja. heeft het opmerkelijk vaak over luiers. Ja, maar dat is mooi. Dus dat gaan we doen. Uh, wil, je nou, uh, wil je dat nou volgen? Morgen in, uh, in de stories op Instagram doen we een uh, klein verslagje. En dan ga je uiteindelijk ook een mooie, grote, leuke vlog uh, zien. Uh, 538avondshow, heten we op Instagram en op TikTok. Daar kan je ons volgen. En dan uh, blijf je op de hoogte van het kinderfeestje morgen. Dat moeten we wel even vragen natuurlijk. Want het is een kinderfeest. Neem jij je bikini mee? <lacht> Moet ik, maar jullie gaan niet die grap doen van dat ik hem dan onder mijn kleren aan heb en dat we dan helemaal niet gaan zwemmen en dat ik zit te zweten in zo'n badpak nee, nee, maar nee, je hoeft hem, nee je hoeft hem niet van tevoren aan te trekken nee. maar ik, hoefde, ik wilde eigenlijk echt liever niet zwemmen Nee, nee, nee, ja, maar, nee maar je moet is hem... ook niet zwemmen. Het is gewoon voor het gezicht. <lacht> nee. Nee. Waarom, daar mag je model niet aan trekken nee. <lacht> nee. nee. we, we, we willen graag dat je een nee. Nee, nee. <lacht> nee Dit gaat alle grenzen te buiten. dan ja. nou schrijft Eva over een paar jaar weer een boek over de tijd bij Bas en Dillen 8 januari. Ja, dat was een... <lacht> ja. Ik was jarig en nee, moest maar mijn bikini aan. Het wordt, het wordt een waanzinnige... Nee, je mag je bikini thuis laten. We hebben andere plannen. En het wordt echt een superfeestje. Ik heb er zin in. Morgen gaat het beginnen. Je kan het volgen via 538 avondshow op Insta en TikTok. Um, zo meteen. Floris, wat ga je doen? Uh, ik heb goed nieuws als je van koffie houdt. Echt heel oh. goed nieuws. Oh, lekker. Oh. Oh. Oh. Oh. 538. De oh, Ja, echt serieus? Oh, zo, zo, zo, zo, Wat een geld. zo, zo,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 Komt eindelijk terug naar Nederland. Yes,